11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De president van Jemen, Saleh, is de steun van een deel van het leger kwijtgeraakt. Een generaal is overgestapt naar de oppositie. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn twee andere generaals ook overgelopen. In de hoofdstad Sanaa zijn tanks en militaire voertuigen gezien. Er zijn berichten dat die nu worden gebruikt om de demonstranten te beschermen.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 De aanvallen van de afgelopen dagen op Libische militaire doelen en op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi zijn succesvol verlopen. Dat zegt de Amerikaanse vice-admiraal Gordney. Nu de opmars naar Benghazi is gestopt en een groot deel van het luchtafweer is uitgeschakeld, kunnen vliegtuigen van de coalitie in het luchtruim patrouilleren. Gisteravond werd het hoofdkwartier van Gaddafi onder vuur genomen, waarbij een gebouw werd verwoest.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 Ruim 250 scholen in Nederland zijn genoemd naar leden van het Koninklijk Huis. De meeste naar prins Willem-Alexander en koningin Beatrix. Er zijn in Nederland ruim 7500 basisscholen. Ongeveer de helft ervan heeft een naam die maar één keer voorkomt. Zo staat in Purmerend, in een wijk met Afrikaanse straatnamen, basisschool Ubuntu. De school wilde dan ook een Afrikaanse naam. En dat werd Ubuntu, zegt de directeur. Dat is een begrip uit de Zulu filosofie Als tegenhanger van... Uh...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 ANWB, verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een eerder gebeurd ongeluk tussen Hoevelaken en Afrit-Buntschoten... staat 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En dan de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Brekseplein. 2 kilometer stilstaand verkeer. En de andere kant op, bij Knopend Ridderkerk, staat ook 2 kilometer. Vanaf. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurlerts. Goedemorgen, ik heb last van kriebels. Het heeft helemaal niks te maken met het jaarlijkse gedoe... rond het begin van de lente. Ik heb dat gewoon iedere maandag. Zin om te werken en zin in de gids.fm. Wat gaan we doen? Nou, we richten de blik dadelijk in ieder geval op Libië. De buitenwereld bemoeit zich volop met de opstand tegen Gaddafi. Maar heel erg van harte lijkt dat niet te gaan. En bij het referendum in Egypte over wijzigingen in de grondwet... kwam maar zo'n 41 opdraven... waar daar nou die protesten over het voor nodig... Na half twaalf praat ik met Gabi Ravens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Abortusartsen. Er is namelijk discussie over de abortusgrens. Waar ligt die? Bij 24 weken, zoals nu het geval is, of moet die omlaag naar 22 weken, zoals bijvoorbeeld het CDA wil? Wilt u meer weten? Blijf dan luisteren en u kunt ook gewoon dit doen. Surf naar de .fm. Nou, Dan valt u in een zwart gat, want er is een stickerje uitgelopen en we hebben nu te maken met een technische storing. Eerst even mijn verbazing over het nieuws van vanochtend. Het grootste bestuurlijke evenement van ons land... het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes... vindt dit jaar plaats in de Achterhoek. Ongeveer 3500 ambtenaren en bestuurders... zullen 7 en 8 juni afreizen naar Oost-Gelderland. Lokale ondernemers en politici zijn verheugd... namelijk de kans om te laten zien wat de Achterhoek in haar mars heeft. Raadslid Joke Pot van gemeente Belangen-Berkenland... is echter ontevreden, las ik in het AD vanochtend. De lunch wordt bereid door een keteraar uit Friesland. Mevrouw Pot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek, de klok start. Liever geen friese suikerbrood bij de lunch dan? <lacht> nou ja, ik heb helemaal niks tegen Fries, Friese broodjes en Friese lunch... Uh, alleen uh, wel uh, in dit geval uh, uh, op het VNG-congres... dat dus, uh, zoals u al zei, in juni uh, in de Achterhoek gehouden wordt. Maar wat heeft u uh, dan tegen het feit dat een Friese keteraar dat doet? Uh, sorry? Waarom bent u tegen die Friese keteraar? Nou ja, de Achthoekse gemeenten hebben financiële bijdragen geleverd om het congres mogelijk te maken. We hebben als gemeente Berkeland, want daar spreek ik dan nu voor, op een gegeven moment ook nog eens een keer extra 22.500 euro bij moeten dragen voor dit congres. Uh, en dat in de tijd van uh, zware bezuinigingen, uh, alle uh, evenementen en stichtingen, en die worden bezuinigd en uh, worden gestopt met uh, subsidies. Uh, en dan vervolgens uh, gaat de gemeente wel nog eens een keer extra 22.500 euro uh, voor een congres uh, uh, voteren. Um, uh -huh. Daar is toen de tijd van gezegd, uh, nou dat moeten we doen, want het is goed voor de regio Achterhoek en het is ook goed voor, uh, voor de gemeenten. Want de ondernemers varen er wel bij. En uh, ja, het is een economische impuls uh, voor, uh, voor onze regio. Uh, nou, we zijn toen uh, daar schoorvoetend uh, hebben daarin, uh, zijn we meegegaan. En ja, wat schetst dan mijn verbazing dat ik uh, voor twee weken terug uh, een artikeltje in de Gelderlanden uh, las dat uh, de lunch door een uh, Friese keteraar uh, verzorgd wordt. Hmm. En uh, dat is uh, inderdaad waar ik me uh, ja, waar ik me boos over heb gemaakt. Nou, dat is niet echt een toonpunt van achterhoekse gastvrijheid. Uw manier van optreden? Um, nou, juist wel. We willen mensen graag naar onze regio uh, halen. En ook uh, graag laten zien hoe mooi onze regio is. Um, er worden ook een hele aantal evenementen worden georganiseerd in onze regio. Maar ze koken echt met Achterhoekse producten, hè? Het uh, beroemde Kemperhoen. Ja, dat, dat weet ik niet. Doesburgse mosterd dat, in de soep. Sorry? Dat gaat allemaal gebeuren. Doesburgse mosterd heb ik het over. Gebruiken ze ook? Ja, nou ja, prima, moeten ze zeker doen. Maar dat zou ook heel goed door een, een Achterhoekse keteraar verzorgd kunnen worden. We hebben in de Achterhoek hele goede ondernemers... die dat uitstekend kunnen verzorgen. Maar die nee in de Borrel, die worden wel door Achterhoekse keteraars verzorgd? Nou, prima. Mooi doen. En de heel gasten goed. worden bovendien vergast door achterhoekse Zangtalent? Ja, ook. En ze Klopt. worden vervoerd in Achterhoekse bussen? Ja. En ze slapen Allee, lund... in Achterhoekse hotels? Ja, het lijkt maar me wel genoeg, toch of niet? Alleen de lunch wordt dus niet door een achterhoekse keteraar verzorgd. En uh, nou, dat was uh, gewoon mijn vraag. Waarom, uh, waarom is dat uh, zo gedaan? En uh, waarom is niet een achterhoekse keteraar daarvoor benaderd? U gaat er een groot punt van maken. Nou ja, ik, ik, ik wil het aan de orde stellen. Want in eerste instantie uh, zijn wij, onze raadsleden, een, uh, een, een worst voor de neus gehouden. Van uh, Alleen Achterhoekse ondernemers uh, worden hiervoor benaderd. Uh, nou, uh, gaandeweg het uh, proces blijkt dat dus niet zo te zijn. En in tweede instantie, uh, het is een, uh, ja, een Achterhoekse ondernemer die dit zou kunnen uh, verzorgen. Uh, daar is men nu aan voorbij gegaan. En daar wil, ik, uh, daar wil ik ook een lans voor breken. De raadsleed Joke Pot van de gemeente Belangen-Berkenland... is een Achterhoekse worst voor de neus gehouden. En dat vindt ze nog wel goed. Maar die lunch verzorgd door een Friese cateraar... daar worden nog vragen over gesteld in de gemeenteraad, neem ik aan, mevrouw Pot. Uh, dat heb ik uh, gedaan en ik heb ook wel antwoord gehad van het college. En uh, ja, dat heeft u uh, zo net ook geschept. Het college zegt van... Uh, uh, ja, het VNG heeft blijkbaar goede connecties met een, een cateringbedrijf uit uh, Friesland... En uh, daar gaan we nu verder. Daar is niks meer aan te doen? En daar is, uh, denk ik, niks meer aan te doen. Maar ik wilde dit punt uh, toch uh, maken. Huiken, zou ik zeggen. Hoi <laughs> ja, bedankt. Nou, ongeveer, ongeveer, u zit een beetje in de richting, ja. Het allerbeste. <laughs> Dank u wel. De gids .fm. We zijn er overigens wel weer te zien via radio1.nl. Alleen de gids.fm ligt eruit. Het was hier de een of andere onverlaat, overigens werkzaam bij de gids.fm... die over een stekker donderstraalde. Wil je dat nooit meer doen, Maarten? En met zware aanvallen, luchtaanvallen op Libië... heeft het Westen voor het eerst sinds de opstanden in de Arabische wereld actief ingegrepen. De NAVO heeft nog geen besluit genomen over verdere militaire actie... omdat Turkije dwars ligt. Wat valt er de komende dagen nog te verwachten? Ik praat erover met Dick Leurdijk. Hij is deskundige op het gebied van internationale betrekkingen. Frank Landmeter, directeur bij IKV Pax Christi. En met Petra Stine, oud-diplomaat en gisteren teruggekomen uit Egypte. U zit allemaal in diverse studios in Nederland. Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Petra Stine, oud-diplomaat en acteur, uh, auteur van het boek Dromen van een Arabische Lente. U was zaterdag nog in Cairo. Dat klopt. En uh, toen moesten de Egyptenaren stemmen in een referendum over een nieuwe grondwet. Dat lijkt me een schil contrast met het uh, buurland Libië. Hoe kijkt men daar in Egypte tegenaan, tegen de ontwikkelingen daar in Libië? Nou, er zijn heel veel uh, um, Egyptenaren die zich erg verbonden vonden. Vooral met mensen die in Benghazi wonen. Uh, daar wonen veel mensen die half Egyptisch, half Libisch zijn. Dus dat is sowieso al een... Uh... Een verbintenis. Er werkt iets van anderhalf miljoen Egyptische gastarbeiders in Libië. Dus men is ook wel heel erg bezorgd dat door die onrust in Libië... die mensen terugkomen. En de economische situatie op dit moment is in Egypte niet al te florissant. Dus uh, ja, eigenlijk ook al vanuit een... In eigen belang is men daar heel erg bij betrokken. En dan heb je natuurlijk nog altijd die beroemde Arabische solidariteit. Ze hebben heel het referendum. Er kwam slechts 41% van de bevolking naar die stembussen. Ja, u zegt, slechts, u zegt slechts. Volgens mij bij de Europese referenda zijn die ook niet zo heel hoog, die nee. getallen. Maar in Egypte was het uh, tot voor kort, als er verkiezingen waren, kwamen hooguit 10% van de mensen opdagen. Dus het is uh, een verveelvoudiging en mensen waren enorm betrokken. Hoe merkt u dat? Nou, ik ben daarbij, met een paar vrienden ben ik naar diverse stembureaus gegaan. En uh, ja, daar stonden echt lange rijen. Er zijn ook een heleboel mensen die uh, onverrichte zaken weer naar huis zijn gegaan. Omdat ze gewoon niet meer... Uh, het stembureaus ging op een gegeven moment dicht. En die konden dus niet meer stemmen. En de Egyptenaren konden ja of nee zeggen tegen wijzigingen op korte termijn aan de grondwet? Nou, dat was eigenlijk de grootste kritiek van de oppositie in Egypte, dat het zo'n ingewikkelde vraagstelling was. En uh, ik heb het ook geprobeerd om het uit te zoeken wat nou eigenlijk de vraag was. Waar ze nou ja voor konden stemmen en waar ze nou nee voor konden stemmen. En ja, daar hebben dus verschillende partijen hebben dat uh, goed gebruikt. De moslimbroederschap heeft bijvoorbeeld gezegd van als jullie nee stemmen, dan komen de christenen aan de macht. Nou, dat uh, vinden een heleboel mensen heel lastig. Um, de, de, de oppositie had als grootste bezwaar dat uh, het allemaal veel te snel ging... en uh, dat ze eigenlijk veel meer tijd nodig hebben om hun eigen partijen te vormen. En ze zijn ontzettend bang dat uh, nou, de, de, de overblijfselen van de Nationale Democratische Partij... en de Moslimbroederschap samen met het leger de macht weer gaan grijpen. De Nationale Democratische Partij is de partij van Mubarak. Van, dat is de partij van Mubarak. Tegelijkertijd voelde ik echt, en dat was het grote contrast... Ik ken Egypte heel goed. Ik ben er ook wel regelmatig bij verkiezingen aanwezig geweest. En er was zo'n ongelooflijk politieke, ja, opgewonde stemming in de stad. Iedereen, van de taxichauffeur tot uh, vrienden die met elkaar in het, echt aan het steggelen, aan het ruzie maken waren. Maar op een hele beschaafde manier over of ze wel of niet zouden moeten gaan stemmen. Wat ze wel en niet moesten gaan zeggen. Nou, dat is ongekend. En Hebben we tussentijd... te maken met het nieuwe Egypte nu? Nou, dit is het begin van het nieuwe Egypte. Kijk, mensen die dromen van een Arabische lente. Ik, had, uh, ik hoor uh, een, een, een licht kuchje in uw stem. En ik had ook meteen hoi toen ik in Egypte was. Dus ja. ja dit is geen hoor, dit hoor. Is... Echter op koudheid. Ik zal verder niet vertellen wat het is. Maar... Nou. Uh, maar uh, uh, u zag dus ongelooflijke betrokkenheid. Eh, mensen die enthousiast waren over politiek, debatteerden op straat, discussieerden. Ging het ja, zo? Ja, en ook, ook een ordening. Ik ben uh, bij één stembureau geweest waar echt gewoon de rijen tot drie straten verder stonden. En mensen stonden geduldig in de rij. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt in Egypte. En het is misschien wel het begin van een soort van Egyptisch burgerschap. Waarin mensen ja, betrok, weer betrokken voelen, zich weer betrokken voelen bij hun land en de toekomst van hun land. Een lethargie voorbij. Wat hoopt u dat de uitslag zal zijn? Nou, de uitslag is inmiddels al bekend. Uh, 77 heeft, voor, uh, heeft ja gezegd. En dat betekent dat er nu in juni uh, parlementaire verkiezingen komen. En dat die daarna een presidentiële verkiezing zal worden voorbereid. En dan komt er over een jaar weer een referendum over uh, de grondwet. Dus ze kunnen nog vele malen naar de stembus. En nog veel uh, discussiëren. Nou zal Egypte niet meedoen aan de aanval op Libië. Want daar wil ik het toch eigenlijk over hebben. Ja. Andere Arabische landen overwegen dat wel. Zoals Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. En de Arabische Liga keurt die aanvallen nu weer in, uh, in, in, in ja, soms in scherpe bewoordingen... anderszins weer in wat afgevlakte bewoordingen, gistermiddag bijvoorbeeld, af. Uh, Moussa is uh, de secretaris-generaal van de Arabische Liga... is volgens mij ook een uh, presidentskandidaat in Egypte, of niet? Nou, ik, ik, ik neem hem nog even deze, deze vraag. Uh, wat je ziet, dat Amar Moussa is zich echt aan het positioneren is als president... en hij uh, heeft iets gezegd over burgerslachtoffers. En daar maakt men zich in Egypte natuurlijk enorm ongerust over. En wat volgens mij ook wel echt bij hem speelt... is uh, ja, het, het verwoorden van de angst dat straks er weer een buitenlandse bezettingsmacht... in een Arabisch land zit. En dat wil men niet. Hoe groot is de veelheid tijd in de Arabische wereld over dat ingrijpen in Libië? Nou ja, dank er vanaf wie het vraagt. Ik bedoel, er zijn sommige regeringsleiders. Ik denk dat Bashar al-Assad zich wel twee keer op zijn hoofd gaat krabben... nu de komende weken voordat hij op dezelfde manier zijn bevolking aanpakt... als Gaddafi dat heeft gedaan. In Egypte heeft de bevolking zelf een revolutie afgedwongen. Het was het voorbeeld voor de Libische bevolking. Hadden de Libiërs dat ook kunnen bereiken als ze, als ze inderdaad gewoon hadden doorgepakt en, en, en tegen Gaddafi waren gaan strijden? In plaats van af te wachten wat de westerse wereld en de rest van mogelijke Arabische landen, voor zover er een eenheid is in die Arabische landen, te hulp schoten. Nou, er zijn Egyptenaren die dat inderdaad zeggen, maar ja, ik vind dat nogal makkelijk gezegd. Ik bedoel, Gaddafi is wel een heel ander leider dan Mubarak is geweest. En dat vind ik sowieso het lastige van ons soort gesprekken. Ja, Libië, Egypte, Syrië, Jemen, Saudi-Arabië, het zijn allemaal verschillende landen die ook iets met ook Arabisch zijn. Maar dat is, uh, we kunnen Libië gewoon eigenlijk niet met Egypte vergelijken. Nick Leerdijk, VN-specialist, was gezegd. Onder VN-mandaat zijn de afgelopen twee nachten zware luchtaanvallen uitgevoerd... op Libische luchtafweer bijvoorbeeld, en militaire doelen ook. Verloop de actie zoals gepland... Nou, dat is nou juist het interessante. Er is eigenlijk heel weinig bekend over hoe de planning... van deze operatie precies plaatsvindt. Voor mij is de verwarring compleet. Het is eigenlijk onbestaanbaar, vind ik, dat de Arabische Liga... een dag nadat de uh, operatie is begonnen... zich nu al uh, beklaagt over het uh, verloop van, uh, van de hele missie. Terwijl nota zaterdag, twee dagen na het aannemen... van die befaamde VN-resolutie van vorige week... er nog diplomatiek overleg heeft plaatsgevonden... waarbij ook de Arabische Liga betrokken was. Dus wat hier in dat diplomatieke onderhandelingstraject allemaal is misgegaan, is een raadsel. Nou, Want dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Ja, maar goed, eh, laten we wel wezen, ook, ook in de Arabische landen moet natuurlijk bekend zijn dat op het moment dat je meedoet aan, aan een militaire eh, operatie met, met dit karakter, dat je rekening moet houden met de, met de mogelijkheid van het vallen van slachtoffers onder de burgerbevolking. Um, dus wat eh, de secretaris-generaal van de Arabische lichaam nou precies beweegt... om zo snel naar het begin van die missie al te beginnen... Eh, met, met zijn beklacht te doen. Dan zou ik zeggen, dat had toch ook allemaal... in dat diplomatieke overleg besproken kunnen, kunnen we zijn. Is dat binnenlands politiek gebruik, mevrouw Stine, die woorden van Moussa? Nou, ik zag net dat een Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd... dat hij denkt dat de woorden van Ammar Moussa verkeerd begrepen zijn. Uh, dat zou goed kunnen. Uh, Ammar Moussa uh, ja, is gewoon met zijn volgende baan bezig. En probeert, uh, dat zag je vorige week ook toen Hillary Clinton in, uh, in Cairo was. Ja, dan gaat hij pontificaal naast haar staan als de nieuwe leider. En uh, ja, dat past wel een beetje bij zijn, uh, bij zijn uh, karakter. Meneer Lurdijk, wordt zo'n ingrijpen binnen de VN dagelijks geëvalueerd? Hoe, hoe gaat het eigenlijk? Nou, kijk, je moet natuurlijk twee dingen uit elkaar houden. De Veiligheidsraad van de VN heeft deze missie um, uh, formeel geautoriseerd. Hè? Deze resolutie bevat uh, de, de randvoorwaarden voor uh, de militaire operatie. En de uitvoering van zo'n missie, dat is weer een heel ander verhaal. Maar het vereist natuurlijk wel enig diplomatiek overleg tussen de betrokken organisaties en de afzonderlijke landen. En daar lijkt het toch een beetje misgegaan te zijn. Bijvoorbeeld, je begon met te praten over het overleg in NAVO-verband. Wat is de rol van de NAVO? NAVO op dit moment, dat is mij op dit moment eigenlijk ook een raadsel, terwijl we amper een week geleden met z'n allen het er nog over eens waren, dat de NAVO de leiding op zich zou nemen van deze missie. En ik denk dat ook die onduidelijkheid weer te maken heeft... om terug te voeren is op met name de Amerikaanse opstelling... die eigenlijk ook heel zwalkend is als het gaat om deze missie in, um, uh, in, in, in Libië. Uh, Gates bijvoorbeeld, de Amerikaanse minister van, van Defensie... die aanvankelijk begint te zeggen drie weken geleden... ja, iedereen die nu praat over een no fly zone die, die is gek. Daar dat, dat, dat moet je helemaal niet aan beginnen. Nu, nu staat hij aan, aan, aan, aan de wieg van, uh, van deze missie. En het zijn zelfde Amerikanen... die, die voortdurend toch een beetje de boot afhouden. Tezelfde tijd nemen ze wel weer in het begin van deze missie... nadrukkelijk deel aan, aan, uh, aan, aan de gevechten. En uh, dan lees ik gisteravond weer de opmerking uit kringen rond Obama... die zeggen, nou, na twee of drie dagen trekken wij ons weer terug... en geven we de leiding over aan Frankrijk en, uh, en, en Engeland. Dus het, uh, volgens mij klopt er iets niet in dat hele scenario. Iedereen is de weg, lijkt de weg kwijt te zijn. En daar verbaas ik mij hoogelijk over. Maar het woord NAVO of NATO, dat valt ook niet goed, hè? binnen de Arabische landen. Dus nee, wordt... natuurlijk. Maar kijk, dat is zo interessant nu... van die diplomatieke traject waar we in, ons nu in bevinden. Um, de, Amerikanen, de, de, de, de Arabische Liga heeft heel nadrukkelijk voor gezorgd... voor de doorbraak die uiteindelijk leidde tot het uh, aannemen... van deze resolutie vorige week donderdag. En, ik, en, en het lijkt mij, en dat is ook precies wat de Amerikanen hebben gezegd... dat moment dat de, dat de Arabische Liga, wat op zichzelf al heel bijzonder is... ook in het, in het VN-verband, zo nadrukkelijk uh, de, het initiatief naar zich toe... Toetrekt, dan moet je je eigenlijk ook verplichten, dan committeer je ook aan de implementatie van deze resolutie. En dus moet je dan ook meedoen. De Amerikanen hadden zelfs al leiderschap op zich nemen. Nou, dat lijkt me wel erg ver te gaan. Maar niettemin, we hebben dus nu, zoals je zelf al aangaf, toezeggingen van de kant van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten dat ze mee zullen doen. Maar wat die bijdrage precies inhoudt en wanneer beschikbaar komt, dat is tot dusver ook, blijft ook nog steeds onduidelijk. Maar wie heeft nu de leiding? De Amerikanen toch een beetje hè, op dit moment? Nou ja, kijk, deze. De facto, denk ik, kun je zeggen dat op dit moment de Amerikanen de leiding hebben. Maar Sarkozy claimt ook de, de leiding te hebben over de militaire operatie. Ja. Dus voor mij is het één complete diplomatieke chaos hoe de verhoudingen op dit moment zijn. Maar ze zitten elkaar nog niet in de weg in de lucht. Het is een vrij groot nou, luchtruim Libië. Nee, da dat mag je toch hopen. Dus een zekere mate van coördinatie moet er ongetwijfeld zijn. Maar ik dacht nou juist dat dat nou bij uitstek voorbouwde was aan de militaire autoriteiten op het NAVO-hoofdkwartier. om er daarvoor te zorgen dat het er op zijn minst sprake is van enige Vorm van coördinatie. Kadaffi heeft gisteren nog gewaarschuwd dat het een lange oorlog gaat worden. Is hij in staat om die dreigementen uit te voeren, denkt u? Ja, ik denk dat niemand daar een goed antwoord op kan geven. Hij heeft natuurlijk een geschiedenis van, uh, van terrorisme, uh, om maar eens één element te noemen. Hij is volstrekt onvoorspelbaar. Dus uh, je, ik zou zeggen, als ik beleidsmaker was, dat ik zijn woorden absoluut serieus zou nemen. Hij heeft gedreigd met, het, uh, met, met, uh, met dreigementen in de richting van de, het, de Middellandse Zee. Hè, het gebied rond de Middellandse Zee, de grond, het, het, het, het, het, op het water en, en in de lucht. Maar ja, wat hij nou nog kan uitrichten, gelet op de situatie waarin hij zich nu bevindt... Vind. Ja, dat kan ik mij niet, uh, niet goed voorstellen. Maar ja, iets in de sfeer van uh, terreuraanslagen, ja, dat behoort wellicht tot de mogelijkheden. En daarom moet je hem toch serieus uh, Zou die ook nog is. biologische wapens kunnen hebben? Most dat gas? Uh, ja, dat hoor ik wel noemen. Maar kijk, het probleem met gas is altijd dat zich dat ook tegen je eigen troepen kan keren. Dus daar ben ik ook niet op voorhand van, uh, van overtuigd. Meneer Landmeter, u zit er ook? Ik weet niet in welk studie, maar u zit ergens in Nederland. Directeur bij IKV Pax Christi. En u heeft in Libiaans ingenieur gewerkt aan een bunker voor Kadhafi. Wanneer deed u dat? Dat deed ik toen ik net van school kwam. Dat valt u niet met de verwijten. Dat is een jeugdzonde. ik is het jeugdzonde, zo noem ik het soms zelfs. Het is vooral een leermoment geweest. Omdat het werken in Libië een keerpunt is geweest in mijn leven. Omdat ik toen ontdekte hoe hypocriet eigenlijk de internationale politiek opereert. U ging naar, toe, en, en, naar, naar Libië toe. Waarom eigenlijk? Om inderdaad die bunker te gaan bouwen? Ik ging daarheen om um, ja, zeg maar, te, te, te bouwen in Libië, uh, in de olieindustrie. En uh, op een gegeven moment werd er ook een uh, bunker gebouwd waar ik aan mee bouwde. En toen zag ik dat er uh, uh, ja, uh, een uh, pnm bouwing naar beneden werd gehaald... boven Lockerbie dat er een embargo werd ingesteld. En ik zag vervolgens hoe zeer uh, de internationale gemeenschap... ook dat embargo probeerde te omzeilen. En dat er allerlei economische belangen een rol speelden... Um, en dat er dus grote verdeeldheid was uh, in de internationale gemeenschap met betrekking tot Libië. En dat uh, is eigenlijk wat ik nu ook weer uh, zie gebeuren. U uh, spreekt dus over hypocrisie. Uh, heeft u de locatie van die bunker al doorgegeven aan de deelnemers van Ordo Sidon? <laughs> ik denk dat die uh, genoegelijk bekend is, daar twijfel ik niet aan. Um, waar, het, waar het eigenlijk om gaat is de hypocrisie, inderdaad. En. Um, ja, we maken eerst vuile handen door aan uh, dit soort regimes uh, wapens te leveren... door er geld aan te verdienen. En vervolgens, als het fout gaat, kunnen we onze handen gewoon niet in onschuld wassen. En uh, zullen we gewoon uh, ja, moet, moeten ingrijpen. En als vredesbeweging pleiten we natuurlijk helemaal niet voor grootschalig militair ingrijpen. Maar we vinden het wel belangrijk dat er via allerlei wegen druk wordt gezet... op uh, dit regime en andere regimes in uh, de regio om uh, de burgers te beschermen. Maar als vredesbeweging pleit u dus voor militair ingrijpen. Toch opmerkelijk. Nou, Wij, wij pleiten ervoor dat, uh, dat uh, zeg maar, de burgers beschermd worden. En uh, wat wij zien is dat daar over de afgelopen weken en maanden... natuurlijk uh, ja, heel erg besluitloos in is opgetreden... door de internationale gemeenschap. En uh, nu het dan fout gaat, en uh, dat fout dreigde te gaan... Uh, rond Benghazi hebben we gezegd, er moet nu iets gebeuren. En dat is voor ons om een uh, nou, groot krachtig signaal af te geven aan Gaddafi uh, dat hij moet stoppen met het geweld. Laten we hopen dat het ook een signaal is aan de leiders in de regio... En in andere landen, uh, zoals mevrouw Stien al zei... Uh, de, dat die ook eens op hun hoofd zullen krabben hoe ze met hun burgers omgaan. En we hopen dat het uh, signaal zo werkt, dat het uh, geweld zo snel mogelijk stopt... en dat er weer gepraat kan worden en dat er onderhandeld wordt... Uh, zodat uh, de burgers niet langer het slachtoffer worden. Verwacht u dat ook, meneer Leurderk, dat er binnenkort nog onderhandeld wordt? Nou, kijk, dat is interessant. Als je kijkt naar de resolutie van de VN-veiligheidsraad... ik hoorde ook al gesprek over wat is plan B... en wat moet er gebeuren precies na afloop van deze missie. Hele terechte vragen. En ook daar biedt deze resolutie eigenlijk heel weinig af vast. Omdat hier wordt wel gepraat over de noodzaak... of over de bijdragen van de VN en ook de Arabische Liga... bij poging om te komen tot het faciliteren van een dialoog... die dan moet leiden tot politieke hervormingen. Ja, kijk, in eerste plaats moeten afwachten hoe dit conflict... Afloopt. En ik hou toch vooralsnog ook kijken naar deze tekst rekening met de mogelijkheid dat Gaddafi ook aan het eind van deze operatie nog steeds aan de macht, aan de macht is. En dan hebben we dus te maken met een verdeeld eh, Libië. Aan de ene kant, een deel van Libië dat, be, dat gecontroleerd wordt door Gaddafi en consorten. En een ander deel van Libië dat gecontroleerd wordt door, uh, de, door de rebellen of door de afstandelingen, Het is maar hoe je het noemt. En, en, en dan, moet er, ja, dan zegt de buitenwereld dus op dit moment, ja, dat moet dan, dan moeten we toch die beide partijen bij elkaar brengen om afspraken te maken over de toekomst en de toekomstige status van, uh, van Libië. U kent de Arabische diplomatie als geen ander. Mevrouw Stine, ziet u ooit onderhandelingen in het verschiet? Tussen Gaddafi nou, en de rest? Nou, volgens mij zit er een. Dat, dat weet ik niet. Maar volgens mij is, we, hebben wij daar ook niet zo heel veel invloed op. Waar wij wel invloed hebben als Nederland en als Europese Unie. is hoe wij uh, de komende jaren met dat Middellandse zeegebied omgaan. En ik denk, uh, dat zei de heer Landmeeter ook al. die valse tegenstellingen tussen stabiliteit en economische groei. of stabiliteit en e economische groei aan de ene kant. en respect voor mensenrechten en duurzaamheid aan de andere kant. Ja, die moeten we doorbreken. Op dit moment is, uh, zijn de militairen in een niet zo fraai bezig. En tegen, en te, helemaal niet. Ze zijn nog steeds bezig met martelen, noem maar op. Waar zijn de Amerikanen, waar zijn de Europeanen... om druk uit te oefenen nu op de huidige militaire raad... die in Egypte mensen nog steeds martelt? Ik hoor ze niet. En ja, die stilte, dat, dat ben ik wel met meneer Landmeter in. Die wordt in de Arabische wereld als enorme hypocrisie gezien. Dus het gaat ook over onze eigen geloofwaardigheid. En daar kunnen we nu wel wat aan doen. Maar aan de andere kant, meneer Landmeter, als u zegt... Ja, die burgers moeten daar beschermd worden... dat geldt natuurlijk ook voor burgers bijvoorbeeld in die voorkust... Of een Darfur, hebben we ook laten verrekken. Nou, dat is precies het punt wat u zegt. En dat gaat natuurlijk nu heel erg over de militaire actie. Uh, maar het gaat over wat voor een beleid voeren we nou eigenlijk. Dit is dweilen met de kraan open. Als we ons buitenlandbeleid niet veranderen. Als we niet zorgen dat mensenrechten een rol spelen in ons buitenlandbeleid. Als wij niet... Uh, de komende week is er een debat in, de, in Den Haag over wapenexport en wapendoorvoer... Waar kiest Nederland dan voor? Blijven wij bommen leveren aan dit soort boeven? Of gaan we, gaan, gaan we zeggen, nee, wij willen daar geen geld aan verdienen? En dat is een vraag, en als er nu bij de uh, Nederlandse krijgsmacht bezuinigd moet worden, waar gaan we dan op inzetten? Welke keuzes maken we dan? Die keuzes zijn nog steeds niet gemaakt. En als wij zeggen dat wij burgerbescherming zo belangrijk vinden, laten we onze krijgsmacht dan daarop inrichten. Dus het gaat echt over langetermijnbeleid, want anders is het dweilen met de kraan open en dan kunnen we inderdaad uh, nooit uh, uh, structurele oplossingen. Creëren. En mevrouw, mijne wat, wat te doen met Bahrein en Jemen? Syrië? Ja, nou, ik denk dat. Kijk, onze de partners die wij, die wij in, in, die, in die landen hebben. die zijn uh, heilig blij met het krachtige signaal wat wordt afgegeven nu. Uh, men vreest natuurlijk buitenlands militair ingrijpen. Uh, maar zegt. Uh, uh, buitenland, alsjeblieft, wacht niet zo lang als in Libië... maar ga nu al politieke druk uitoefenen op de, de, zittende, de zittende macht. En uh, net als mevrouw Stine zegt in Egypte op dit moment... en in die andere staten, er zijn vele andere manieren... behalve het uiteindelijk dan militair ingrijpen... om de druk op te voeren. Nou, wat, wat ik uh, graag nog wil meegeven is uh, wat een jonge vrouw, Selma Saïd, een van de meiden die op dat plein stond tegen mij, zei toen ik zei van ja maar men maakt zich enorme zorgen in het Westen van gaat het wel goed in de moslimboederschap en instabiliteit. En ze keek me aan, ze zei ik kan het mij niet permitteren om pessimistisch te zijn. Ja, maar dat betekent toch dat we nu ook meteen in Libië... om het maar eens heel concreet te maken, toch al met een, met een probleem zitten. Als Gaddafi aan de macht blijft, ook na afloop van deze militaire missie... zal er toch op een of andere manier een dialoog moeten plaatsvinden... tussen Gaddafi en de, en, en, en, en de opstandelingen. En alleen al die poging is gedoemd om te falen... op het moment dat je de opstandelingen hoort zeggen... dat zij Gaddafi absoluut niet meer als een gesprekspartner zien. Dus daar begint het probleem aan. Ja, maar u maakt inderdaad volgens mij toch de denkfout. Uh, door Libië en Egypte meteen op hetzelfde niveau te zijn. Libië moeten helemaal we apart Nee, Ik heb het over een meisje dat Egypte zegt. Van we moeten, ja. hè, ik kan het maar niet permitteren om pessimistisch te zijn. Uh, wat moeten we in Bahrein? Wat moeten we in Jemen doen? Ik denk dat het van belang is dat we elk land op zijn eigen. Uh, nou, op, op, kijken naar elk land zoals dat land in elkaar zit. En ik vind dat er de afgelopen weken wel heel veel landen gewoon op één hoop gegooid zijn. Ja, maar en dat deed ik niet. Ik verwijs al naar de situatie in Libië. Ja, goed, dat, nou, goed. Uh... Misschien om wat over Libië te zeggen. Ik denk dat het dat inderdaad met de afgangslandmeter, een... directeur van uh, IKV Pax Christi bij IKV Dankjewel. Pax Christi. Um, ja, wat, wat, wat natuurlijk het probleem met Libië is, dat dat Kravit bewezen heeft dat hij over lijken gaat. Dat het een dictator is. En je kunt al die landen niet inderdaad op één hoop schuiven. Um, wat wel zo is, dat we gewoon eigenlijk uh, bij al die landen. al op lange, lange, lange, vele jaren hetzelfde beleid voeren. en het gewoon gedogen. en onze economische belangen een grote rol laten spelen. Ik denk dat uh, wij als vredesbeweging altijd zullen pleiten voor de dialoog. hoe moeilijk of hoe onwaarschijnlijk die misschien ook is. En ik denk dat dat ook voor Libië een kwestie is van nu zorgen dat er geen burgerslachtoffers verder vallen. Laten we hopen dat het signaal duidelijk is geweest. dat de internationale gemeenschap. niet zich inderdaad uit elkaar laat spelen. En we moeten per andere, ja, bij de andere landen specifiek kijken. wat de burgers daar willen. en wat in die situatie uh, mogelijk is. Mevrouw, en meneer, dat... mag ik het hierbij laten? Frank Landmeijer, directeur bij IKV. Uh, Landmeter, sorry. bij IKV Pax Christi. Petra Stine, oud-diplomaat en gisteren teruggekomen uit Egypte. En Dick Leurdijk, deskundig op het gebied van internationale betrekkingen. Wellicht tot later deze week. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Na de hoofdpunten van het nieuws heb ik het nog over de abortusgrens. Waar ligt die grens en wat is aanvaardbaar? En onze reclameman Charles Bormans bezocht de affichetentoonstelling in Horen. Hij geeft tekst en uitleg bij de beelden. Nu Jan van der Putten met het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De president van Jemen, Saleh, is de steun van een deel van het leger kwijtgeraakt. Een generaal en twee andere hoge militairen zijn overgelopen naar de oppositie. En de drie zijn van dezelfde stam als de president. Twee homo's die zijn weggepest uit de wijk Leidse Rijn in Utrecht stappen naar de rechter. Ze stellen de gemeente, de politie en de staat verantwoordelijk voor de ontstaande situatie. Ze willen schadevergoeding en ze willen ook dat de daders worden vervolgd. En mensen met een uitkering hebben de afgelopen jaren het minste last gehad van de inflatie. De gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar was 6,7 Mensen met een uitkering zaten daar 0,6 onder. Volgens het CBS hebben ze onder meer, naar verhouding, veel geprofiteerd van lagere kosten van gas en elektra. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Merlams. En zometeen onze reclameman Charles Bormans Hij bezocht dit weekende de affiche tentoonstelling in Horen. En wij horen zijn belevenissen. De gids.fm De abortusgrens van 24 weken ligt onder vuur. De ChristenUnie wil deze grens namelijk verlagen. Sinds 2007 krijgen zwangere vrouwen standaard hun echo bij 20 weken zwangerschap. Sinds de invoering van deze echo vinden er meer abortussen plaats van foetussen met een afwijking. Op deze manier kunnen ouders voorkomen dat ze een gehandicapt kindje krijgen. Om dit tegen te gaan wil de ChristenUnie... dat de abortusgrens voor die 20 weken echo komt te liggen. Om de zoveel tijd is er discussie over de abortusgrens. Waar ligt die? Bij 24 weken, zoals dat nu het geval is? Of moet die omlaag, naar 22 weken, zoals het CDA wil? En is er nog verschil tussen abortus om medische redenen en om sociale redenen? Waar ligt de grens daarvan en wat is aanvaardbaar? Ik praat erover met Gabi Raven, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Abortusartsen. Mevrouw Raven, goedemorgen. Goedemorgen. Op dit moment is een abortus in Nederland mogelijk tot 24 weken zwangerschap. Waarom juist 24 weken? Uh, in, in de wet is daarover niets opgenomen. In, in ieder geval. In de wet staan geen weken aangeduid. De wet spreekt van een levensvatbaarheidsgrens. En die wordt niet door ons als abortusartsen bepaald. Maar die wordt bepaald door de neonatologen. En die is op dit moment in Nederland gesteld op 24 weken. Nou, is het dat zo. dat is voor elke foetus een beetje verschillend misschien of niet? Nee, dat is niet voor elke foetus. De, de, ja... Die, de, de, de leeftijd van een foetus wordt bepaald door middel van echoscopie. Ja. Uh, dan is het natuurlijk niet mogelijk om dat tot op de dag nauwkeurig te, be te bepalen. En dat is ook de reden dat wij, uh, wij in de klinieken abortus uitvoeren tot 22 halve week. En is het belangrijk dat die grens aan de levensvatbaarheid gekoppeld blijft? Ik denk het wel dat dat belangrijk is. Omdat het anders... Ja, ik heb het al eerder gezegd, een kwestie van smaak wordt. Want wie gaat dan bepalen waar die grens moet liggen... en op welke, met welke argumenten? Ik zei het net al, nou wordt er een discussie gevoerd ook... over abortus om sociale redenen en om medische redenen... en over de grenzen daarbij. Allereerst wordt dus een abortus op, op grond van sociale redenen. Een abortus op grond van sociale redenen... is een abortus uh, bij een vrouw die op dat moment geen kind wenst. En... Uh, wat daarvoor de reden is, dat bepaalt alleen zij zelf. Daar gaan wij niet over. Het enige wat voor ons belangrijk is... is dat vrouw uit eigen vrije wil... dus niet gedwongen aan kan geven dat dat haar wens is. En dat kan dus tot 24 weken? In de klinieken behandelen wij tot 22 halve weken. Ja, dat zei u net. Maar ja. in zijn algemeenheid kan het tot 24 weken. Nee, omdat wij zeker willen zijn geen levensvatbaar kind te aborteren... blijven wij van die 24 weken grens af... Ja. Dus, en nu gaat u ervan uit dat al die mensen naar u toe komen, naar uw klinieken? Uh, 99% van de zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in de klinieken. Uh, u werkt in zo'n abortuskliniek, dus daar worden <coughs> alleen maar vrouwen geholpen... die om sociale redenen naar nee, abortus zullen? Nee, we willen? zien ook uh, zo af en toe vrouwen die uh, om medische redenen naar de abortuskliniek komen... omdat ze prefereren op de manier zoals het in de klinieken gaat behandeld te worden... En dan willen ze het liever niet naar een ziekenhuis? En dan willen ze liever niet naar een ziekenhuis, nee. Want wat is het verschil tussen uh, uw klinieken en een <lacht> ziekenhuis? Dat is ook altijd een vraag die heel populair is. Uh, het verschil in de, met de klinieken is dat ze in een ziekenhuis worden ingeleid. Moeten ze dus bevallen. En in de klinieken gebeur, gebeurt het instrumenteel. En wat betekent dat instrumenteel? Dat wij dus uh, met behulp van instrumenten de foetus uit de baarmoeder halen. En je hoeft dan dus niet uh, zover te ontsluiten en een gewone bevalling te ondergaan. En dat kan ook nog terwijl je in slaap gebaakt bent. Ja, daar lees ik verschrikkelijke dingen over. Horia ja. Verloskunde bijvoorbeeld, Frank van der Bussen, die vertelde in de Volkskrant hoe dat dan gaat. Dan wordt de baarmoedermond geopend. Mensen die dat niet aankunnen moeten absoluut even niet luisteren. Um... Met een tangetje wordt een voet of een arm van het kind afgedraaid... en vervolgens wordt dat herhaald... net zolang tot het kind zoveel bloed verliest dat het doodgaat. Gaat dat echt zo? Dat is het citaat uit de Volkskrant. Dat, uh, daar ga je van uh, beven. Uh, ik heb dat al eerder proberen uit te leggen. Je, je hebt gewoon, de keuze is of je, je krijgt een bevalling... dus je moet ontsluiten totdat de grootte van het kind erdoor kan... of je doet dat niet. Nou, wat wij doen is de baarmoedermond een heel klein beetje openen. Maximaal 15 millimeter. Nou, iedereen begrijpt dat daar geen foetus van 17, 18, 19 weken doorheen kan. Dus nadat de navelstreng is doorgenomen... wordt de foetus in delen eruit gehaald. En daarvoor hoef je niks uh, eraf te draaien. Want uh, er is helemaal nog niet iets... wat zo consistentie heeft als, uh, als een voldragen kind. En dat klinkt gruwelijk, maar meer smaken zijn er niet. Nee. En ik, ik zie ook niet in wat de, de methode van de zwangerschapsafbreking uh, te maken heeft... met de hele discussie over verlaging van de abortusgrens. Want dat, dat zijn hele, daar gaat het niet over. Dat is om mensen misselijk te maken. Uh, bedoel, ik, ik, je kunt ook over andere ingrepen gaan hebben. Het verwijderen van kankergezwellen en noem maar op. Daar, daar word je ook helemaal misselijk van. En daarom stoppen we er daar ook niet mee. We hebben dus die discussie over het scheiden van sociaal en, en eh, medisch aborteren... en het verlagen van eventuele grenzen. En volgens de Nijmeegse hoogleraar verloskunde kan de grens voor een abortus om sociale redenen omlaag na 18 weken. Ook de SGP wil dat. De PVV pleit zelfs voor een leeftijdsgrens van 14 weken. En het CDA maakt geen verschil tussen sociale en medische redenen... en wil de grens naar 22 weken. Wat vindt denk, u van deze discussie? Ik denk dat de grens zoals die nu... Uh, zoals die er nu is, prima is en ook zo moet blijven. Ik denk dat we uh, moeten ophouden met de hele discussie... op, op één hoop te gooien. Want uh, waar, toen in 2007 de, de 20-weken-echo werd ingevoerd... met het doel om uh, prenatale diagnostiek te doen... Kon, je, kon iedereen van tevoren zien aankomen... dat het aantal zwangerschapsafbrekingen... om medische om redenen, medische redenen ja. omhoog zou gaan. Uh, als je dat niet wil, dan moet je niet zeggen: uh, we gaan de grens verlagen. Nee, dan moet je het hebben over willen wij als Nederland zijn de vrouwen prenatale diagnostiek aanbieden. Er is nu een nieuwe test. Onder andere er is vorige week het nieuws geweest... voor het opsporen van Down in het bloed van de moeder. Tussen de 11 en 14 weken. Die komt over een paar jaar op de markt. Uh, moeten we dan opnieuw de discussie gaan voeren... om dan maar de hele abortusgrens... naar 10 weken te verlagen? De, dat een heeft niks met het ander te maken. Dus uh, appels met peren vergelijken. Maar toch even die sociale redenen. Waarom zegt u dat kan niet omlaag naar bijvoorbeeld 18 weken? Uh, omdat je dan een grens gaat hanteren die, die, die, op, op basis, die geen grond heeft. Die geen, uh... Het heeft niks te maken met de levensvatbaarheid, bedoelt u? Nee, en dan, dan is het maar wat diegene dan roept. En dan, dan komen er weer politieke verkiezingen en dan wordt hij weer een, laag, een week verlaagd. Uh, ik denk dat dat prima is om die levensvatbaarheidsgrens, dat is een hele absolute grens, om die te handhaven. Verder. Vergeet iedereen in de hele discussie dat 60% van de zwangerschapsafbreking... op sociale indicatie voor zeven weken aminoreu in Nederland plaatsvindt. Dus het gaat om een hele kleine groep mensen... Uh, waar met name op medische, op medische indicatie een zwangerschapsafbreking plaatsvindt. Maar uh, ik kan je verzekeren dat de, de groep vrouwen die om die reden... op die termijn om sociale indicatie komt... dat ook echt niet voor hun lol doet. hoor. En er zijn dan vaak hele rare reden, of niet rare, maar hele exceptionele redenen waarom vrouwen zo laat komen. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld omdat ze gesteriliseerd zijn en omdat iedereen zegt, wel, nee joh, je bent 42, je, je bent al acht jaar geleden gesteriliseerd, je kunt niet meer zwanger zijn, en, en dan... dan gaan die vrouwen soms mee in dat ontkennen... en dan oeps en op een gegeven moment blijkt toch dat ze zwanger zijn. En dan zijn ze net oma geworden... en hebben al acht jaar geleden voor gekozen... om geen kinderen meer te krijgen. Of het zijn hele jonge meiden die hopen dat als ze er niet aan denken... dat de zwangerschap vanzelf verdwijnt. Die zijn er, of een groep die denkt, waarvan dan gezegd wordt... nou, na de eerste keer uh, vrij kun je niet zwanger worden. Dus uh, één keer seks gehad, je kunt niet zwanger zijn... Of het zijn vrouwen die we zien die in het buitenland geweest zijn... en die daar niet geholpen worden, ook niet de weg gewezen krijgen... Uh, naar klinieken in Nederland... en die dan een zoektocht van tien weken achter de rug hebben. U maakt zich boos hè, over die politieke discussie? Ja, want hij laait iedere keer weer op. En uh, er, is, er is niemand mee geholpen, zeker de vrouwen niet. En ja, uh, en, en het, het leidt ook tot niks, want je komt er niet verder mee. Mag ik u danken, Gabi Rave. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Abarthes Artsen. Goed, dank We hebben een uh, nummer van Martha Wainwright bij de hand. En dat nummer heet See Emily Play. En dat doet mij denken aan de Pink Floyd. En volgens mij is het ook een nummer van Pink Floyd vroeger. Laat eens, uh, laat eens even horen. Emily tries, but She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow, there is no other day, let's try Until tomorrow een Amerikaanse singer-songwriter, dochter van troubadour... Loudon Wainwright III en uh, van volkszangeres Kate McCarrickle... van Kate and Anne McCarrickle. Ach, dat waren nog eens tijden. En ze heeft inderdaad een broer die Rufus heet... Dan bent u uh, van de hele familieverhoudingen op de hoogte. En See Emily Play is inderdaad van Pink Floyd. Ik ga ruisloos door met Het stinkt in Brabant. Dat is de titel van de aflevering van Zembla van afgelopen zaterdag. En Zembla toonde daarbij aan hoe het eraan toe gaat op het Brabantse platteland. Boeren en burgers komen daar steeds meer lijnrecht tegenover elkaar te staan. Alle burgers hier in de buurt kunnen de huis niet meer kwijt. Want er er dan worden in, in de tuin. Het staat in de verkoop.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 Door de bouw van megastallen neemt de overlast voor burgers razendsnel toe. De bouw van die stallen komt vaak door belangenverstrengeling tot stand... zoals een Zembla te zien. Mevrouw Tieme is van de Partij voor de Dieren is aan de telefoon. Mevrouw Tieme, goedemorgen. Goedemorgen. Wat roept u het meest aan in die uitzending van Zembla? Naar de onmacht die burgers voelen. En, uh, en ik zie ook eigenlijk dat het hele overheidsbeleid is gericht op het monddoodmaken van de burger. Te weinig informatie geven en ondertussen het faciliteren van de vee-industrie. En dat uh, kan me zo goed voorstellen dat mensen zich het, het gevoel krijgen dat ze zitten te vechten tegen de bierkaai. En dit was Brabant. Komt er dan de rest van Nederland ook voor, denk ik? Oh u? ja, zeker. Ik heb ook hele verhalen eigenlijk van dezelfde strekking ook in Overijssel gehoord. En in Limburg en in Gelderland. Waar uh, met name ook heel veel meegestallen op de Gebouwd worden. U ziet voldoende aanleiding om staatssecretaris blikken nogmaals aan zijn jasje te trekken? Ja, kijk, want ik heb in 2005 ook een geheime KLPD-rapport uh, openbaar gemaakt over milieucriminaliteit in de veesector. En de politie constateerde daarin dat de verwevenheid van de veehouderijsector met de politiek echt aanwezig is en dat daaruit corrumperende handelingen voortvloeien, zoals ze dat schrijven. Daar is toen helemaal niets mee gedaan. En we weten nu door het sembla programma dat de bestuurlijke integriteit weer in het geding is. En uh, daar ga ik uh, de, de staatssecretaris. Ik daar morgen tijdens het mondelinge hopelijk wat vragen over stellen. Staatssecretaris Bleker heeft tot nu toe niets gedaan in de megastallen. Nee. Hij heeft wel iets geroepen in de richting van het zou minder moeten, maar hoe dat dan, dat weten we ook niet. Hij wilde ook niet reageren in de uitzending van Zembla. U gaat hem dus morgen aan de tand voelen. En wat zal de belangrijkste vraag zijn? Waarom hij uh, mijn motie niet uitvoert waarin er wordt gevraagd om een stop op megastallen uh, te realiseren. Dus door een besluit te nemen. Maar dat hij zegt, ja, laten we dat nou aan een provincie en een gemeente over. Nou, we weten met de bestuurlijke integriteit dat dat in het geding is. En dat je dat dus niet aan een provincie en een gemeente moet overlaten. Maar dat je gewoon als overheid in moet grijpen. En ik ga vragen waarom hij dat niet, doet, niet wenst te doen. Ik ben benieuwd of hij enige krim geeft. U ook. Ja. Ik, ook. Ik ga zeker met me heel erg mijn best doen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Vara, radio 1. Affiches met een glimlach. Ze de tentoonstelling in het Affichemuseum in Horen. De tentoonstelling laat de ontwikkelingen zien van het affiche van heel precies, als een getekende foto, via karikatuur naar meer abstract. Onze vaste reclameman Charles Borroman geeft uitleg bij de beelden aan verslaggever Bert Molenaar. We staan in het centrum van Horen, er rijdt een enkele auto langs en we staan vlakbij de Oude Waag. Uh, Charles, een standbeeld, uh, wie staat daar? Jan Pietershoekoe. Onze zeeheld. En tegenover ons een prachtig gebouw, het Oude statenlogement. Prachtige wapenschilden van uh, de steden hier uh, uit uh, West-Friesland. Enkhuizen, Horen, Meneblik, Alkmaar. Ja, en vanuit dit gebouw werd deze streek bestuurd. Maar daar komen we niet voor, hè? Nee, wij komen voor uh, het Affiche Daar gaan we eens eventjes uh, naar kijken. En waarom heet het een Kripoog? Omdat het uh, hele vrolijke, luchtige posters zijn die uh, in die tijd uh, populair uh, waren en werden. Even hier even duwen. Ja. En die uh, vooral ook uh, ja, hun inspiratie in uh, Frankrijk vonden. Frankrijk heeft een hele grote traditie daar waar het uh, affiches betreft. En deze druktechniek die zorgde ervoor dat mensen op grote schaal posters aan visies konden drukken. Ze konden eigenlijk op grote schaal nu, dankzij die lithografische druktechniek, konden ze posters in kleur gaan drukken. Het zijn eigenlijk kunstposters. Het zijn kunstenaars die zich tegenaan bemoeien. Laten we even rond gaan lopen. We lopen naar de grote zaal. Nou, laten we beginnen bij een poster van Jo Spier. Je ziet hier twee... ...ja, ik denk twee zwervers staan. En er staat boven, boven uh, op die poster... Staat, ...pik er een A-dek uit, dat loodt de moeite. En eigenlijk zitten die fietsen zitten te kijken... ...of ze niet zo'n fietsje eruit kunnen halen. En je ziet dat het een hele gedetailleerde poster is. Je ziet het gebouw, alles is heel precies. Dit is echt een illustratie. Maar als je op afstand naar deze poster gaat kijken... ...ook door de kleurstelling. Er zit heel veel grijs in, er zit groen in. Het is natuurlijk niet een poster die uh, op afstand communiceert... We hebben hier, bijvoorbeeld hier een poster van Willy Sluiter. Uh, we staan hier voor een poster met een blanke mevrouw... en een oosterse uh, tapijtverkoper. Dit is bijna een karikatuur. Het is heel grof opgezet. Het, het vrouwtje is uh, typisch uh, ja, een hele uh, bekakte mevrouw zou je haast willen zeggen. Met zo'n brilletje aan een stokje. De Oosterse verkoper is ook een pure karikatuur uit die tijd. Uh, Noord-Afrikaans, op blote voeten, uh, met een ves op. Uh, een bruin gezicht met dikkere uh, lippen, grote handen. Uh, ja, zoals men in die tijd over de Oosterling dacht... of de Noord-Afrikaan dacht. Uh, maar je ziet dat het al heel anders van opzet is... dan uh, uh, de poster van Joost Spier. Ontwikkelt zich dat toch door? Ja, je ziet in feite dat het steeds meer... Uh, die ontwikkeling ga, het wordt in feite steeds eenvoudiger. We staan hier uh, voor een poster van Savignac en we zien hier dus een prachtig voorbeeld van een poster in alle eenvoud. Het gaat om een zeepproduct, Mont Savon au lait. Het dat is dus mijn zeep op, op, op, op melkbasis. En ja, heel logisch, een koe met uiers en in, in feite loopt die melk rechtstreeks de zeep in. De koe overigens niet in zwart-wit of in bruin, maar roze waardoor het ook nog een wat cosmetische uh, uitzaling krijgt en heel belangrijk is geweest in Nederland voor de, voor de posters Frans Mettes. Frans Mettes heeft een zeer groot oeuvre... Prachtige illustraties, Heineken, Hofnar, Holland-Amerika-lijn, Harteveld. Is dat die beroemde geel overheersende advertentie? Ja, voor Harteveld Citroenjenever. Nou, een fantastische uh, poster. We staan hier voor hem. Uh, je ziet alleen maar eigenlijk één groot. Het is een blauw vlak met daarop een gele citroen. Maar als je goed kijkt, is dat een, is dat een vogel. Uh, die uh, uit een glaasje citroenjenever een slokje pikt. Er staat ook onder pik er eentje. Uh, het is bijna abstract. De eenvoud hè, uh, uh, wordt steeds belangrijker. Het interessante is, als je bijvoorbeeld naar Cassandre gaat kijken... wat een, uh, de, de, de, eigenlijk de, de, de, een van de grote voorvaders is geweest... Van, van die eenvoudige stijl... is dat hij in eerste instantie, als hij een poster maakte... bijvoorbeeld voor, als het ging... hij heeft veel voor schepen en voor treinen gedaan... scheepvaartmaatschappijen en treinmaatschappijen... hij tekende in eerste instantie... tekende die de poster heel gedetailleerd... En als het klaar was, bijvoorbeeld hij had een stuk van een dek van een schip... met schoorstenen, had hij getekend. Dan begon hij met een, met een, met een gum, begon hij alle details uit te gummen, Totdat uiteindelijk de essentie overbleef. En dat werd verder uitgewerkt naar de definitieve posters. Zijn dat die beroemde posters uit de jaren dertig. Die dat de beeld van snelheid ook altijd hebben. Schepen, treinen in vaart. Ja. In avontuur, verre landen. Ja, hij heeft dus... Uh, Cassandra heeft onder andere dus voor scheepvaartmaatschappijen... Uh, prachtige posters gemaakt. Ook met waarin de grootsheid van het schip... op een heel eenvoudige manier, door juist die boeg te laten zien... werd benadrukt. Hè. Dus prachtige posters voor de Normandie. En voor de latentiek. Dus het is eigenlijk hè, het oude adagium van de goede copywriter, van de schrijver is... schrijven is het schrappen van woorden. Totdat je dus uit, uiteindelijk bij de kern overblijft. Minder is meer. Precies. We hebben in de oorlog hebben we ook een hele grote postercultuur gehad. Er werden ontzettend veel uh, posters uh, gedrukt. Er werden ontzettend veel posters opgehangen. Maar die waren natuurlijk allemaal ernstig van aard. Hè. Dat waren oproepen om aan het oostfront te gaan strijden. Uh, Germaanse types die ons allemaal strak aankeken. Uh, posters voor de winterhulp, de NSB, de SS, uh, uh, de WA, noem het allemaal op. Uh, en dan komt in feite na de oorlog komt er een soort joyeus. Uh, Franse stijl uh, uh, komt erop. Uh, we zien ook een hele leuke daar nog van uh, Tintin Orange. Kuifje, kuifje Ja, Kuifje. Uh, die in uh, de Frans-zalige landen Tintin heet hij. Dus. Er is blijkbaar dus ook een Tintin uh, Orange, een, een kuifje sinaas geweest. En die daar samen met Bobby uh, sinaasappelsap drinkt. Zie je nog toekomst voor het affiche? Als jij op de bus staat te wachten, dan is de kans heel erg groot... dat er in dat bushokje een abri-poster hangt. Uh, we hebben natuurlijk ook de grote billboards die we in de steden... maar ook langs de snelwegen zien staan. Uh, die grote torens waar dan uh, grote uitingen op zijn. Sterker nog, het heeft eigenlijk een soort comeback gemaakt... ook de afgelopen decennia. Al dus reclameman Charles Bormans, die volgende week hier weer in de studio zit. Hij liep met Bert Molenaar door het affichemuseum Museum in Horen adres- en openingstijden zijn te vinden op de site. Wat valt er vanavond te buizen? Nou, Tegenlicht heeft een ingelaste uitzending over de verantwoordelijkheid van Europa... voor het bestaan van woestijndictators. Interessant. Wie profiteerde van deze machtsconstructies over de hoofden van de bevolkingen heen? Europa en Noord-Afrika, niet te vergeten de VS en Israël... die waren eigenlijk heel tevreden met de status quo die er tot op heden was in de Arabische landen. Nou, tot op heden, tot een paar maanden geleden natuurlijk. Maar uh, nu is alles aan het tuimelen. Tegenlicht, om vijf voor negen op Nederland 2. Maar ja, dan kan ik niet naar Canvas kijken... naar de sportdocumentaire over de voetbal affaire in België. Standaard Luik betaalde namelijk in 1982... spelers van waterschei 30.000 Belgische franken... om met twee verschil te verliezen... Standaard kon dan kampioen worden. En volgens mij was de huidige trainer van Twente, Preudom, ook hierbij betrokken. Op Canvas om tien over negen. En in profiel op Nederland 2 om vijf over elf... schrijver Arthur Japijn, die vertelt via de hoofdpersoon in zijn boeken... zijn eigen verhaal. Terwijl ik schrijf, ontdek ik de parallellen met mijn eigen leven, zo zegt hij. En wie komt er ter lunch bij Jurgen van den Berg, is mijn vraag. Aan Jurgen van den Berg. Ja, goedemiddag, uh, Felix. Uh, we gaan het hebben over de beste dagbladadvertentie van het afgelopen jaar. Daar hadden we jullie laatst Charles ook al over ja. gehad. Die had ja. ze allemaal bij zich, hè. Veel inhaakadvertentie heb ik daaruit geleerd. Ja, en die had ook een, een winnaar getipt. Ik ben heel benieuwd wie het geworden is. Ja, nee, dat wordt straks bekend in de Amsterdam Arena. Maar we gaan het hebben over uh, in, een beetje in de zijlijn daarvan... de discussie die nu in Amerika vooral gaande is. Namelijk dat uh, nu voor het eerst blijkt dat uit online advertenties... meer geld wordt opgehaald dan uit uh, dagbladadvertenties. Dus uh, annex aan deze uh, uitverkiezing straks uh, die discussie, Daar gaan we het over hebben met een paar mensen uit het vak. Ja. In het mediaforum bed van de vier tv-deskundige en uh, presentatrice en documentaire maakte Hadassah de Boer. gaat onder meer over Joris Voorhoeven... die in het jeugdjournaal vertelde dat het allemaal best meevalt... Uh, die oorlog daar in Libië. In ieder geval dat het niet naar nou, hier zou overslaan, zei hij tegen de kinderen... Want uh, hier blijft het uh, vrede. Um, en dan straks om half twee is het standpunt.nl. En dan gaat het ook over Libië. De stelling straks. De militaire actie tegen Libië moet doorgaan tot Gaddafi weg is. En daarover komt uh, meepraten Rob de Wijk. Directeur van het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. De militaire acties in Libië moeten doorgaan totdat Gaddafi daar weg is. Hartelijk dank dat zometeen de stelling om half twee in het programma Lunch... dat overigens begint na het uitgebreide nws om twaalf uur op deze zender. Onder leiding van Jurgen van den Berg. Ik ben er morgen weer. Tot dan. Surf naar de gids.fm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 Betrekken. Luister woensdag tussen 11 en 12 naar de degids.fn en roep de hulp in van Superbaan. Alles werkt weer naar behoren, dus dat is uh, opgelost. Radio 1, het nieuws van alle kanten.